Doral begins met het NOS-journaal. De leiders van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Polen zijn op bezoek in Kiev. Starmer, Macron, Merz en Tusk woonden vanochtend op het Maidanplein... samen met de Oekraïnse president Zelensky en zijn vrouw... een herdenking bij van slachtoffers van de oorlog met Rusland. Tijdens hun bezoek doen de Europese leiders opnieuw een oproep... tot een onvoorwaardelijk staakt het vuren van 30 dagen... Volgens president Trump kan dat de eerste stap zijn op weg naar een duurzame vredesovereenkomst. Oekraïne gaat akkoord met zo'n bestand. Rusland heeft tot nu toe geweigerd. Bij een aanval van Pakistan op het door India bestuurde deel van Kashmir zijn volgens India vijf doden gevallen. De aanval kwam nadat India drie Pakistanse luchtmachtbases had beschoten. Eén daarvan vlakbij hoofdstad Islamabad. India heeft tientallen vliegvelden gesloten en ook het luchtruim van Pakistan is dicht. Afgelopen week viel India aan in Kashmir. Het houdt Pakistan verantwoordelijk voor een terreuraanslag... waarbij vorige maand zeker 26 toeristen werden gedood. De aanpak van onopgeloste moordzaken zou landelijk moeten worden gecoördineerd. Dat staat in een voorstel van de federatie nabestaanden Geweldslachtoffers en GroenLinks-PVDA, dat vandaag wordt gepresenteerd. Geschat wordt dat er in Nederland 1300 tot 1700 zogenoemde cold cases zijn. Nu gaat elke politieeenheid daar nog anders mee om. De federatie pleit voor een landelijk protocol waardoor kansrijke dossiers voorrang krijgen. Ook zou er een speciale opleiding moeten komen voor cold case rechercheurs. Werken na het bereiken van de pensioenleeftijd wordt steeds gewoner. Wie door wil, kan dat ook steeds vaker. Blijkt uit onderzoek door de NOS. De mogelijkheid is in ongeveer 1 op de 3 cao's opgenomen. Vijf jaar geleden was dat nog in 1 op de vijf arbeidsovereenkomsten. Het weer, volop zon, alleen in het oosten en noordoosten mogelijk ook wat bewolking. Het wordt 17 tot 23 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een paar files op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Alsmeer... als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt. En op de binnering van de A10 Zuid is de spoedreparatie nog steeds niet klaar... bij knooppunten nieuwe Rechte rijstrook is dicht, daardoor 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 But it hasn't kept me down You think you got me figured out You thought you had me You thought that I was tough I'm stronger up against the ropes I'm a, a fighter Before this fight is over You know my name before I go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 Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Hans. Ja, goedemorgen, Ger. We gaan het weer doen, hè? We gaan het weer Volgens doen samen. Volgens mij de derde keer nog in elkaar. Maar goed, ja. Uh, ja. dat ja. gaat ook nog veranderen. Maar uh, we hebben weer een mooi programma in elkaar gezet, meneer Ger. Ik heb uh, mijn les um, gedaan. Ja, zeker. Um, maar je hebt wel geholpen, hoor. Een beetje geholpen, hè? Ja, een beetje ja, geholpen. ja, je helpt altijd we geholpen, hè? En jij bent, jij bent natuurlijk een hele uh, ge gedreven. En, en, ja, zo uh, kan hij uh, wel weer. Maar uh, wat gaan we allemaal doen vandaag? <laughs> uh, we gaan straks praten met uh, Joja de Kloet, uh, onze wethouder over woningbouw. Welkom Jan Jaap, je bent Denk er meestal al aangekomen. Maar niet alleen over woningbouw, oh, we oh, gaan ook, ook, wel ja, over, maar ook over de, over de over klok op de, de, de gaan we, Want Wat gaat uh, daarmee gebeuren? Wat ja, gaat daarmee gebeuren? Ja, iedereen, spanning en sensatie. Uh, absoluut. Uh, de reddingbootdag is er ook vandaag. Precies. Daar is uh, Carina, die gaat straks uh, live vanaf uh, de boothuizen. Vanuit de boothuizen. Uh, ja, ja, leuk. Ja. Uh, gisteren zei maar komt langs om uh, te praten over het hoge beroep van campingstandbevoeren. Wat is ingesteld na een gerechtelijke uitspraak dat ze 1 oktober moeten vertrekken veel viel erg tegen, geloof ik, bij de campingbewoners. In het tweede uur gaan we het hebben over het saalverbattoernooi met Koen Michielsen. Roy van Buren komt nog langs om te praten over een nieuw initiatief: het buurtontbijt met Oekraïners. Buur, precies. Ja, ja, ja, ja leuk. Ja, leuk. Tijdens, tijdens de 31 mei, de, de grote buurtfestival ja, in ja, noord ja, ja. Ja. En dan uh, eindigen we met een special over de. Nee, uh, over, over het Special Olympics. Daar ben ik zelf bij geweest. En daar, uh, daar heb jij een mooi verslag het, van gemaakt Daar heb ons. ik een verslag van gemaakt, inderdaad. En dat heb ik in elkaar gezet. En, ja, uh, het... helemaal goed. Nou, de muziek wordt verzorgd door uh, Maya Kop. We begonnen al met een prachtig nummer. Dankjewel, Maya. Ja. Maar we gaan toch uh, nu praten met uh, uh, Jan Jaap de Kloet. Uh, Nogmaals, welkom, Jan Jaap. Dankjewel. Waar gaan uh, we het eerst over hebben? Nou, we gaan het eerst hebben over de woningbouw. Vind je dat erg of niet? Nee, ik vind het prima. Ja, ja. We bouwen het een beetje op. Hè, dan. Ja, en dan ontbouw. is het tijd voor de klok. Oké. van de klok. Er is weer een, een kwartaalreportage verschenen over de, over de ruimtelijke ontwikkelingen. Ontwikkelprojecten in Zandvoort, Q1, kwartaal 1, 2025. Het is een mond vol, maar hij is wel, hij is wel verschenen. Hij verschijnt niet elk kwartaal. Nee, maar, ik heb gezegd van, je kunt beter maar gewoon een rapportage doen. <laughs> ja, ja, ja, inderdaad. Nou, het, is, het is ook een hele klus om het te maken. Hè. Dat geloof ik graag, ja. ja. Zo'n 18 tot 20 uh, Projecten grote, die grote lopen, ontwikkelprojecten en ja, die goed ja. in beeld te hebben. En ook de raad goed te informeren, ja. dus, moet ik zeggen, complimenten aan de ambtelijke organisatie. Uh, want het is echt een klus. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, in, in die uh, rapportage zijn de woorden stikstofcrisis en... Uh, uh, energie uh, is ook lastig, he. uh, hoe heet het ook weer? net congestie. En, Ja, die ook zo mooi woord. <laughs> die komen meerdere keren terug. Ja. En afgelopen woensdag werd er nog een nieuwe aan toegevoegd... door Jerry Kramer van Jongstandvoort. Uh, van, uh, uh, de ambtelijke organisatie die het niet aan zou kunnen... Um, ja, dat, uh, ik heb daar iets over gezegd. Ik zeg, ik stap pal voor de ambtelijke organisatie altijd. Uh, ik uh. ben bestuurlijk verantwoordelijk, hè, officieel. Ja, ja. Um, en die verantwoordelijkheid draag ik graag. Um, ja, dat, het zijn zijn woorden, zal ik maar even diplomatiek zeggen. Nou, hij uh, baseerde zich op een uh, raadsinformatiebrief van december 2024, waarin inderdaad stond dat, uh, dat, het, dat het lastig is Stanford, om de goede mensen in de... Dat, dat zou je eruit kunnen lezen, zeg maar. Ja, en dat was weer gemarceerd op een notitie waar hij het eerder over heeft gehad. Uh, ja. Die jaren daarvoor verschenen is en die over de periode daarvoor ging. Dus ja. uh, als die discussie over die raadsinformatiebrief gaat en die notitie... dan hebben we het wel over een paar jaar geleden. Uh, ik maak nou, die mee. is verschenen in december 2024, maar goed. Toen behandel ik het Maar ja. we, gaan, uh, we gaan niet oh, over. Oh, dat bedoel je, ja. Dat is ja. de raad. Kijk, wij sturen de raad informatiebrief. Ja, en, uh, inderdaad. Grote ja. regelmaat. Ja, en deze, deze, hier had hier, hier nog wel over gesproken kunnen worden. Ja, want ik zeg, de raad gaat over haar eigen agenda. Tuurlijk, en als ze ja, ja. dat niet agenderen, ja, dan staat ja. het niet op de agenda. Ja. Nou, We gaan het niet over alle projecten hebben. Tenminste, we oh. gaan het erin. Of wil je wel? Ja, dan moet nou, tot, tot, mij betreft, We hebben ja. tot 12 uur, maar uh, er wachten nog meer mensen op. Het belangrijkste project is natuurlijk uh, Curidex hè, in, uh, in Stonvoort Nieuw Noord. Uh, daar zouden uh, 500 woningen moeten komen. En dan hoorde ik ook een aantal woensdag van 350. Waar komt dat nou opeens vandaan dan? Het oorspronkelijke plan ging van dat aantal uit. Maar oh, dat was het oorspronkelijke plan? Ja, okay. ja, 350 woonden, daar is het ooit mee begonnen door de initiatiefnemers. Waarbij in de loop van de tijd bleek dat... Kijk, zo'n project, het is een initiatief van particulieren, particulieren en ja, wonen. Ja, klopt. Die is ja, ja, ook mee ja, betrokken. Ja. En ja, het moet wel economisch haalbaar zijn. Dus het aantal woningen is, is in de loop van de tijd mede gezien de stijgende kosten uitgebreid. Mm -hmm. Ook daar zit uh, een limiet aan. Er wordt ook even ja. over gesproken in de, in de commissie van de week. Uh, je kan niet uh, daar... Uh, ja, het, het, je wel een paar duizend woningen kunnen bouwen... maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Uh -huh. Het moet ook passen in de omgeving. Het moet passen als het gaat over de verkeersbeweging. Uh, je hebt te maken met parkeren... Um, dus ja, dus, daar zitten natuurlijk limieten ja, aan ja. op het project. Maar goed, uh, uh, nou las ik ook alweer dat het sowieso negen maanden uh, uitstel is... omdat er met de natuurbeschermingswet is. Witte. En dan moet weer uh, iets aangevraagd worden, bij de, ik denk bij de provincie. Ja, het, het, het uitstel was een half jaar, omdat ja. de is de uh -huh. problematiek. Uh, maar die, die procedure voor die ontheffing, die duurt uh, vrij lang. Ja, ja, ja, ja. Daar, daar sloegen die negen ja. maanden aan. Nou, het stand voor de snakken toch naar uh, nieuwbouw, hè? Dat, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, absoluut. En zeker jongeren uh, die... Uh, nauwelijks iets kunnen vinden in Zandvoort wat betaalbaar nou, is. ik denk eerlijk gezegd als je me onderbreken dat elke categorie woningen die je bouwt dat daar hele grote blanken. Ja, dat geloven we. Sociaal is sociaal voor jongeren, sociaal voor ouderen. En we hebben ook gesproken over de woonzorgnota ja. en de plannen die daarvoor liggen. Dat geldt niet alleen voor Zandvoort, Dat geldt voor heel Nederland. En ik uh. weet uit, uit ervaring dat als je ...woningen bouwt en de mensen kunnen daarop inschrijven... Uh -huh. nou, dan krijg je echt honderden reacties. Ja. Nou was dat nou woningnood hoor. Nou was het bij de, de laatste gemeenteraadsverkiezingen... ...voor, voor de, uh, de gemeenteraadsverkiezingen... ...was het ook nog een hot item, hè, de woningbouw. Zeker. We hebben jongeren... Uh, ...die hebben dat laten, laten horen toen. Maar er is in, in die 3,5 uh, nu... ...en straks vier jaar... Is er, ...is er eigenlijk niet zo heel veel gebouwd. Hè. Je hebt natuurlijk water, watertorenplein... ...maar daar houdt het wel een beetje mee op. Op dit moment dan? Nou ja, je ziet hoe moeilijk het is om het voor elkaar te krijgen. Niet alleen omdat uh, we nu met nieuwe regelgeving te maken uh, mm. uh, hebben. Uh, ik heb onlangs nog met uh, de gedeputeerde van de provincie daarover gesproken. Uh. Van, en we wachten eigenlijk allemaal op de Rijkscommissie die iets wil gaan zeggen over uh, de stikstofproblematiek. En wat doen we dan in de tussentijd? Uh, en ook bij de provincie ja, kijken ze eigenlijk in een, uh, ja, een beetje onbekend mm. gebied. Om te zeggen, ja, we weten het eigenlijk ook niet. Dus gaan we wel door met het aanvragen van de vergunning. Dat, ja. dat heb ik ook verteld van de week. Dat gaan we ook zeker doen. Um, maar hoe het verder gaat in de komende jaren, ja, dat is echt, huh. dat is echt nog onzeker. Ja. En, en dat, dat is wel jammer. Ja, maar mensen, en menen daardoor verdragen ja, dingen. Mensen zien natuurlijk wel bij strijder, hè, oude strijder uh, uh, waar gebouwd wordt, uh, volop. Uh, in de AIF en de Molenstaat is een project wat, uh, wat uh, loopt uh, met vijf nieuwe woningen. Dat kan allemaal wel, kennelijk dan. Of en dat stond ook uit een, uit een eerder, eerdere periode. Kijk, die, die regelgeving en die vergunningverlening is ook uh, eerder geweest. Ja. En we hebben nu met de actuele situatie te maken. Als je dus, kijkt bijvoorbeeld naar het Heijmanshof, uh, oude meneesje... Ja, dat uh, zou je ook kunnen zeggen begin gewoon, maar dat is... Dat ja, zegt, ik, in, de, in, de, in het kader van <laughs> ruimteverordening en projectontwikkeling is het woordje gewoon... Dat uh, ja. zou je mij zelf kunnen <laughs> nee, gebruiken, nee, maar nooit. Er was toen al een heel plan, toch? Dat is ooit gepresenteerd ook inderdaad volgens mij... met, met tekeningen en alles, uh, hoe het zou moeten worden. Van... Van Heimanshof. Hof. Ja, zeker. Uh, het aangepaste, uh, hey, dat het niet te hoog zou worden en dat ja, soort dingen. Ja, nee, dat, en daar gaan we ook, uh, daar wordt ook harder gesleuteld. Huk. De invulling van dat plan, uh, daar, daar wordt nu aan gewerkt. Uh, ja. Maar ook daar heb je te maken met, uh, met je vergunningen. Ja, ook daar heb je te maken met een, uh, die uh, natuurvergunning, zal ik maar zeggen, als ja. het gaat over stikstof. Uh, ja, het is, het, is, het is ingewikkeld. Het is gewoon. ingewikkeld, ja. Ja, ja, ja, maar goed. Uh, ik denk dat mensen denken van kan het niet sneller weet je maar goed je hebt ermee te maken natuurlijk wat mij betreft ja dat begrijp ik in andere projecten zit aan mij zal niet liggen ik heb zelfs een keertje heel brutaal gedacht van stel nu gewoon dat we het wel gaan doen dat is echt een heel onverstandig idee maar we moeten ons echt aan de wet hervatten bijvoorbeeld in Haarlem wordt ook enorm veel gebouwd en in Haarlem is het wel een deel... Makkelijker uh, dan Nou, al. dat niet. Uh, het is een transitie van bestaande kantoorpanden. Uh. Uh, echt nieuwbouw, dat zie je ook als er een groot project in Haarlem zelf... lopen ze tegen dezelfde problemen aan. Uh. Uh, dus ja, het is, het is voorzichtig manoeuvreren. Uh, het verschil met Haarlem natuurlijk wel binnen stedelijk bouw. Dat is wat in Haarlem veel gebeurt. Uh, dat, dat kan nog wel. Maar aan de randen van Natura 2000 ja, gebieden wordt het alweer lastig. Dat natuurlijk wel ja. ingeklemd. Kijk, ja. de, de schoonheid van Zandvoort is steeds ja. het probleem waar maar, we mee te maken hebben. Dan moet je in zee gaan bouwen, toch? Dat, dat kan nou, natuurlijk zee is Natura 2000 gebied. En, uh, nee, maar dat ja, is ook wel. ja. ja, ja nee, maar maar, zou, wat zou de consequentie zijn als je het wel doet? Als je wel gaat bouwen, zonder, nou, zonder vergunning? Ik heb het een keer uit laten rekenen. En wat ik nu ga vertellen is zeker niet serieus bedoeld. Maar als het uiteindelijk helemaal door zou. Exerceren, ook juridisch gezien, en dan uh, moet de portefeuillehouder een jaar de gevangenis in. Echt waar? Ja, dat hoort namelijk een economie. Nou, dat heb je, je er wel voor over, of niet? <laughs> ik zou het er voor over hebben, maar ja, ja. ik weet niet of iedereen daar helpt. Maar is dat echt zo? Ja, ja. Ja, zo? ja, zo. Niet normaal. Dan ben je, je hoofdelijk aansprakelijk, zeg maar. Uiteindelijk wel ja. Je bent natuurlijk als bestuurder sowieso aansprakelijk. Ja, en, ja. Uh, in, in verschillende fases ja, van de, het juridische traject ja, ja, ja, ja. kom je echt bij een strafrechtelijk uit. Uh, mm. Ik heb heel veel over voor Zandvoort, dat weten jullie. Maar een jaar uh, gewoon uh, <laughs> ja, is nog. Maar we, we ja. willen jou ook een jaar niet kwijt. Ja. Het uh, entreegebied, uh, uh, pas oude prestatiepanden, nou, dat ligt ook al een tijd braak. Ja. Het zou daar niet gebouwd kunnen worden. Ze hebben nu net een fietsenstalling gemaakt, geloof ik. Hè? Ja. Uh, afgelopen week. Die fietsenstalling staat de stalling, dat, uh, bouw niet in de weg. We zijn uh, in. in uh, we zijn eigenlijk aan de fase met, met pre-wonen om een uh, zogenaamde samenwerkingsovereenkomst uh, te sluiten. Uh, daar zit natuurlijk wel het, wat, ook daar zit uh, wat haken en ogen aan, maar meer in de afspraken die je erover moet maken. Uh, maar daar zijn we wel heel ver mee, dat uh, is zeker zo. Uh, uh. En dan hebben we nog uh, natuurlijk het watertorenplein, uh, waar nu de, de, zeg maar, de, de watertoren weer op wordt opgebouwd. Hè. Dat schiet ook niet uh, enorm nee, op. Het uh, watertorenplein zelf wel, dat is afgerond en uh, een paar details zijn we nu ook aan het afwerken. Ja, oké, okay, maar ik bedoel eigenlijk de watertoren zelf. De watertoren zelf, ja. daar ja. ja. is uh, de kwaliteit van het uh, binnenwerk was slechter dan men aanvankelijk had gedacht. En Moest dus eerst uh, uh, ja, dus, uh, eens zeg maar de onder andere. Ja, dan moet de structuur binnen, uh, uh. dat moet uh, ja, helemaal opnieuw. Maar dat tot gaat tot, wel door nog. Ja, ja, zeker. Ja, oh, dat duur. wel. Ja, okay. ja. Want dus, uh, we begonnen nu bij Filemaris, wat ernaast uh, ligt. Om die 14 appartementen daar te maken. Hè? Ja, dat is... zeker. Dat is eigenlijk die twee projecten. Filamaris en ja, uh, de Watertoren ja. zelf. Die ja. uh, horen bij elkaar in, ja. het, in deze ontwikkeling. Uh, ja. Nee, maar het gaat zeker door. absoluut. Ja, oké. Okay. Nou, ja, 150 meter terug ligt het Bad Huisplein. Daar is nog heel veel over gezegd natuurlijk. Zeker. En zal er zal nog veel over gezegd worden. Ja, dat denk ik ook. Maar wat zijn ja. de laatste ontwikkelingen? Bijvoorbeeld met het hotel. Want er werd toen gezegd van er komen nieuwe tekeningen voor het hotel... Is daar nog iets van bekend? Nou, die zijn inderdaad nu aan de slag. Dat is, ook dat is een particulier initiatief op eigen grond. Dat is uh -huh. wel belangrijk om erbij te zeggen. 3GT is daar bezig met de ontwikkeling. Um, en ze hebben ook nog. En daar is discussie ook even over gegaan in de, in de commissie. Uh -huh. vorige week, of van de week. Um, omdat ze ook nog een, een standpunt hebben. Laguna, dat ja. van ja. Uh, 3GT. Ja. En de haven ook trouwens. Uh -huh. Um, daar gaan ze echt wel weer opbouwen op het, op het strand. Dat is en, nummer uh, 8, hè? Uh, ja. ja, klopt. Ja. En, de, en het hotel, ja, daar is de architect nu druk aan het druk rekenen. En dat ja. gaat nu het vergunningen te rekenen, ja. natuurlijk. Ja. Dus nou, nou daar was er nog, nog een hele discussie afgelopen woensdag over. De grond, hè, precies, bij, uh, van, van de grond, het casino. Ja. Um, ja, ik vind het technisch om hier daar, uh, op in te gaan. Maar uh, hoe, denk je dat dat snel uh, tot een uh, vergelijk zal komen of niet? Dat, dat, dat, is, dat uh, jullie het kunnen aankopen. Sorry, dat jullie het kunnen aankopen en willen aankopen. Hè? Nou, dat, de, de wil is er zeker. Kijk, de, het college en daarna de gemeenteraad heeft het zogenaamde focusrecht gegeven. Ja, dat, ja. dat als het te koop wordt aangeboden, als eerste de, de gemeente aan zet is dus. om daar iets van te vinden. Um, maar het casino en uh, een andere partij heeft uh, bezwaar gemaakt tegen ja. het volkersrecht. Ja. Uh, de bezwaarcommissie uh, moet daar uitspraak in doen. Oh. En uiteindelijk moet het, ja, het is een beetje altijd een soort procedureel dingetje, ja. maar de gemeenteraad moet daar zeg maar een, een oordeel over stellen oh, okay. over dat ja. Uh, oordeel. Ja. ja, die andere partij waar je het over hebt, dat is een, iemand van Vitesse, onder andere, uh, uh, van elkaar. Ja, het is in ieder geval een... Een miljonair ja, het is, het is, het is 250 een... miljoen heeft hij, maar goed. Um, het, het gaat in ieder geval, dat is wat ik over wil zeggen, uh, het gaat over een persoonlijk focus. Ja, ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, maar goed, uh, daar ben je ook druk mee bezig. Oké, okay, dan hebben we nog, uh, nou ja, Heijmans hebben het uh, over gehad, uh, circuitontwikkelingsdingen. Uh, uh, ja, dat, dat zit in een wat eerder stadium. Uh, circuit, en dan heb ik het eigenlijk liever over de Noordboulevard Um, er is natuurlijk een aantal partijen die daarbij betrokken zijn. We hebben het, uh. het circuit, we hebben het Beach House Hotel... we hebben over uh, Camping de Duinrand vanzelfsprekend. Ja. Um, wat er ook bij hoort is het eerste stukje noord dus tussen uh, mm -hmm. um, het Palace en het uh, NH-hotel. Dat het heeft een iets ander karakter. Mm. Um, maar ook daar zijn we naar aan het kijken om dat mee te nemen in die ontwikkeling. Ja, want ik zag ook dat er uh, uitgenodigd waren... de eigenaren van, van, van die zeshoekige panden aan de ja, rechterkant ja, daar. ja. Ja, ja daar, ook daar voeren we de gesprekken mee van wat, wat kunnen we daar nu mee doen. Om die ook mee te nemen in de ontwikkeling. Ik vind eigenlijk, je weet, ik kom niet uit het zandwoord, maar toch vind ik er iets van. Gek genoeg staan ze op die plek. Ja. Terwijl je zou denken dat als je hier bent, je het, het allerliefste en zo vaak mogelijk de zee wil zien. Uh -huh. uh, dus de activiteiten die er nu zijn, zitten eigenlijk aan de verkeerde kant van, uh, van de boulevard. Uh -huh. vind ik zelf. Dus aan kan kijken, van, nou, kunnen we daar een soort... Uh, ja, maken dat je meer die activiteiten aan de zeekant krijgt. Ja, maar goed, want dan, dan krijg je weer het gezeur van mensen die, die in die fles wonen, die de uitzicht uh, vermindert en weet ik het allemaal. Elke verandering in ja, iemands omgeving dat, uh, geeft uh, een discussie. Ja, ja. Uh, ik vind het geen gezeur, want het is gewoon bij de mensen. Nou ja, je, in... nee, dat is waar, daar okay. ben ik ook met een je eens. Ja, geen gezeur, Dat moet je, dat is Heel goed <laughs> dat je het zeg. Maar dat is heel goed, heel goed. Nee, maar uh, uh, uh, er zijn altijd mensen op tegen natuurlijk, op bepaalde plannen. Ja, dat is. Ja, of, of bezorgd. Kijk, ik kan me voorstellen, als je jarenlang op een plek woont en er, en er is niks gebeurd in jouw directe omgeving en opeens komt de gemeente met een plan om daar iets te gaan veranderen, ja, dat je denkt ja. hm, wat is hier nou aan de hand? En uh, vind ik dat allemaal wel leuk. Nou, mm -hmm. dan ga je het gesprek aan. Uh, ik ga heel veel gesprekken aan met inwoners die of echt particulier zelf iets vinden... of met z'n allen iets vinden... Ja. ja dat is ook je taak, vind ik, als, als bestuurder... Ja, om ja. iedereen daar goed in mee te ja. nemen. Over negen maanden is er weer een, een, een verkiezing hè, voor de gemeenteraad. 18 maart. Uh, 18 maart zelfs. Uh, wanneer ben jij tevreden uh, dat, je, dat je kunt zeggen... Nou, hier zijn we nu druk mee bezig uh, met projecten... En, maar dat, dat het ook tastbaar is hè, voor mensen? Ja, tastbaar als je een besluit neemt over een project... kijk bijvoorbeeld naar de Middenboulevard... daar zijn we ook heel druk mee bezig. Het uh -huh. um, tastbaar is over twee jaar. Uh, als we praten over het Heijmanshof bijvoorbeeld. Um, de startbouw is ook volgend jaar. En voordat het helemaal af is... we ja, je ook een uh, flink aantal maanden verder. Uh. Ik ben in ieder geval uh, ja, tevreden... niet zo snel... maar ik denk dat het wel heel fijn zou zijn... als we in een aantal projecten... Uh, beslissende stappen kunnen nemen. Ja, dat kijk, lijkt het het, het ja. vaststellen ja. van het stedenbekundig plan... op het Wattesplein is echt een historische stap te noemen. Dat vind ik niet zelf, dat staat ook in de krant. Daar ben ik al heel blij om... dat, dat we verder daarmee kunnen. Ja, het geldt ja, ook voor ja, de ja. Middenboulevard... het geldt ook voor het Watertorenplein... wat zeg maar al heel ver was toen ik aantrad... maar met de Watertoren, Villa Maris wel. Um, van de week zat in de commissie... Uh, heel belangrijk uh, herontwikkeling... en herinrichting van de Engelbertstraat. Ja, ja. Als je ziet, Middenboulevard, Engelbertstraat... Badhuisplein, Antreegebied... Watertorenplein, de Watertoren... Ja. Die kernkustzorne, daar ja. zijn we echt wel... met z'n allen, want de raad gaat er natuurlijk... uiteindelijk over, ja. eh, belangrijke... stap ja. afnemen En okay, ik vind dat ja. een goede... ontwikkeling. En daar ben ik wel... nou, tevreden dus niet zo snel, maar... ik denk dat dat is... Ja, nu kunnen we verder. Ja, en dan kun je het mooi in. je de tweede termijn als wethouder zou je het af kunnen maken. Of ga je, wil, zou je het door willen gaan? Ja, dat heb je het vorige keer ook al gevraagd. En toen, heb ik ja, toen zei je nee. Dat, dat, nee. Dat, dat, nee. <laughs> nee, maar ik geef het gewoon weer altijd op. <laughs> uh, nee, maar de, ik heb gezegd... Nou, A uh, is natuurlijk uh, aan de zandvoerders om te kijken of de verkiezingen ja. verlopen... Ja. En uh, ja, als de gemeenteraad of partijen vinden dat ik uh, door kan en mag gaan, dan, uh, dan doe ik het heel graag. Ja. Ja. Oké, okay, uh, waar wel stappen in zijn gezet is uh, de klok op de Sofiaweg. Want daar zouden we het ook nog over hebben. Ja. Ja. Uh, daar is toen een... een uh, mensen konden daarover over, over zeggen. Okay. Wat? Een enquête. Een enquête ja, ja, dat. ja, ja. Uh, of, of die klok gemaakt moest worden. Voor, en er werd een bedrag genoemd van 10.000 euro. Waar heel veel mensen ook op gereageerd ja. hebben. Maar er zijn honderden reacties opgekomen. Honderd, ja, ik, ik heb geprobeerd om het exacte aantal uh, boven tafel te krijgen. Ja, ik heb maar... ooit, ooit gezien iets van ruim 600 of zo. Ja, dat was nog een tussenstand. En, ja. en um, volgens mij ging het echt richting de 1000 uh, reacties. Wat Je ik veel vind. Oh. Um, en, maar het liep tot gisteravond 12 uur. dus ik, ik heb het okay. Maar wat ik wel weet is dat... Uh, twee derde van uh, de mensen die gereageerd hebben... heel graag willen dat de klok blijft. Uh, natuurlijk wordt er gekeken naar de kosten. Uh, ja. Niet zo dat het repareren van de klok zelf... Uh, dat dat het hele bedrag is. Want er moeten echt ook nog een nieuwe leidingen naartoe. Uh, er moet misschien een nieuwe paal komen. Het moet ook veilig zijn. De ambtenaren en, en, moeten er naar kijken. Ambtenaren moeten er ja. naar kijken. En uh, willen natuurlijk als we nu uh, de klok gaan repareren... dat die ook voor de komende ja, tientallen jaren het goed doet. Maar ja. wat betekent dat? Gaat, gaat de gemeente dat betalen? Dat gaat de gemeente betalen. Oké, okay, dat gaat de gemeente betalen. Ja. Ja. Dus de klok wordt gemaakt, hè, want uh, hij staat regelmatig wel op tijd... Maar dan de andere kogel. Ja, nee, maar dan nou, de andere kogel. van de klok, klok weer niet. En de klok die stilstaat staat twee keer per dag op tijd. Ja. Um, maar aan de ene kant uh, loopt hij uh, goed, aan de andere kant uh, niet. Uh, ja. Nee, dat moet echt wel serieus hebben. Nou, het is wel tekenen. leuk dat het, dat het gemaakt wordt. Ja, ja vind ik wel. Ik, ik denk al dat het een... Toen ik, toen ik daarmee uh, in aanraking kwam met dit onderwerp... was de eerste <lacht> meen, ja, hij is van niemand. Ik zei, ja, nou en, dit. is... Hij staat uh, eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik net vertelde. Hij nou, staat in de directomgeving ja. van heel veel mensen, die er ook heel veel herinneringen aan. Ja, ja, ja. ja dus... nergens door waarningen. Ja, ja. dus we... hoe lang staat hij er al? Oeh, is dat al tientallen jaren, staat hij er al. Ja, dus, uh, ja. ja, ja. Echt, uh, een tijdje. Ik denk 30, 40 jaar. Ja, dat zou ik zeggen. Ik zou best kunnen. ja. Maar je ziet ook aan de reacties dat uh, inwoners ook reageren. Van, ja, vroeger rekenen langs. Dat was mijn eikpunt als ik naar school ging. En, ja, ja. ja, dat is natuurlijk uh, hartstikke leuk. En ik vind dat je dat soort historische dingen eigenlijk ook moet ja. voesteren. Ja, ja. Oké, okay, nou, helemaal top uh, dat de gemeente dat gaat doen. En uh, nou, dan zijn we wel bij de tijd hè, weer. Dat is wel lekker. Ja, nee. ja, ja. Over tijd gesproken uh, wat ik al zei. Over uh, tijd gesproken, ja. We gaan er ook een kop. beetje mee stoppen, want uh, we gaan nog even muziekje draaien. Jan-Jaap, ja, jammer hè. Je mag best wel eens langskomen, dat we een uur praten hoor. Ja. Dat maakt niet uit. Ik vind het uh, we wel, wel, wel, wel leuk uit. om hier bij jullie te zijn en ja. uh, ik kom graag. Nou, mag ik je hartelijk danken voor je komst in ieder geval. En ik wens je een enorm uh, lekker weekend met het weer en zo. Jullie ook. Gaan naar het strand, of niet? Nee. Ik ga straks naar huis, want onze dochter is jarig. Oh, van harte gefeliciteerd. Mag ik vragen hoe oud ze is geworden? 24. Nou, Kijk, Keurig, dat is een mooie leeftijd. Nogmaals hartelijk dank en dan gaan we nu uh, uh, naar muziek van Maya. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Harry Swarmer, hoorde ik opeens zeggen. Harry Swarmer. Harry Swarmer, ja. Dat ja. was hier wel geval George Hersen. George Harrison, ja, die, die, die naast de Beatles ook nog een aantal eigen hits heeft gemaakt. Ja. En, uh, maar aan de telefoon hebben wij Carina. Onze Carina, Carina. Onze Karina oh, zit uh, live. bij de K en, uh, K een mooie Een zonnige dag. Ja, een prachtig, prachtige dag. Bij de KNRM. Juist, een prachtige Reddingbootdag. Redding vertel eens, wat dag. is er aan de hand daar? Wat is er aan de hand? Nou, er is van alles aan de hand. Ik loop nu wel uh, even uh, naar boven in het, in het prachtige nieuwe. Uh, boothuis. Boothuis? Ja. Want we gaan even wat stiller plekje opzoeken, omdat uh, natuurlijk uh, de microfoon uh, qua batterij het even niet deed. Maar we lossen het gewoon op deze manier op. Kijk, dat gaat toch prima? Prachtige... We horen je duidelijk, goed en duidelijk. Ja, hoor. Daarom. En uh, ik sta hier met. Uh, nou, misschien kun je je even voorstellen met wie ik hier sta. Judy Schmidger, ik doe communicatie en fondsenwerving bij de KNRM in Zandvoort. Jan Willem van de Bout, schipper KNRM Zandvoort. Maar Jan Willem, moet jij niet de boot op? Ja. Ik zorg gewoon dat het hele station uh, draait en iedereen zijn ding doet. En uh, ik ben uh, overal nergens te vinden eigenlijk vandaag. Maar ga je vandaag de zee op? Ik ga zeker de zee op, ja. Okay. Sommige zee, uh, anders ga ik die missen. Ja, ja. Na, na een dag kan je al niet meer zonder de zee, hè? Nou ah ja, uh, ik woon in Zandvoort, ik uh, prijs me gelukkig dat ik iedere dag in ieder geval de zee kan zien en uh, dat doe ik ook. Ja. Um, deze dag, uh, volgens mij was ik vorig jaar ook bij jullie, toen mocht ik ook mee de zee op met Jan-Willem, was hartstikke leuk, Je ging wel echt heel hard. Moet ik zeggen. Ik vloog er bijna af. We gaan gecontroleerd uh, uh, varen met onze gasten. Dus het uh, kan nog altijd een stukje harder en een stukje wilder. Maar dat doen we expres niet. Maar uh, vandaag is echt een hele mooie, super zonnige dag. En volgens mij is het heel stil op zee. Is het voor jullie uh, aantrekkelijk uh, om zo'n dag uh, uh, jullie werk te promoten? Uh, qua veiligheid zeker. Omdat het een relatief een vlakke zee is. Het is... Uh, het lastige is vaak uh, als we gaan landen. Uh, met ruwe ja. omstandigheden moeten we toch meer uh, voor onze gasten gaan zorgen. En met een vlakzeetje is het uh, makkelijker uh, terugkomen. En dus een stukje veiliger voor onze gasten. Ja. Een heel mooi blik op Zandvoort. Uh, het is een hele andere blik op Zandvoort vanuit zee ja. dan dat je eigenlijk... Uh, Vanuit de kust richting de windmolens kijkt. Ja. Uh, en ik prijs maar als ik op zee zit, iedere dag gelukkig ook even zo op uh, ons dorp uh, kan kijken. Ja, super. En deze dag, wat, wat staat er te wachten eigenlijk? Nou ja, we, hebben, uh, we, kunnen, we geven rondleidingen door het boothuis, dus je kunt komen kijken. Uh, de bemanning is hier aanwezig, dus daar kun je nou, eigenlijk alle vragen die je hebt over wat het betekent om vrijwilliger te zijn bij de KNRM, dan wel aan de wal, dan wel op het schip. Um, kun, je, kun je vragen. Um, uh, we leggen je uit hoe het, met, uh, hoe het uh, in het pakkenhok zeg maar, eraan toe gaat. En wat, uh, uh, he, hoe een pak in elkaar zit. Zeg maar. We hebben overlevingspakken die, waarmee je 48 uur in het water kunt blijven drijven. Nou, daar zitten allerlei, uh, um, uh, allerlei ja, accessoires aan eigenlijk. Hè, die maar overlevingspakken voor degene die gaat redden: voor de redder. De, voor, de, voor de redder, hè? Ja, ja. ja. ja. voor de redder. Um, uh, en dat zijn droogpakken, hè? dus daarin blijven mensen ook echt droog. Uh, we hebben vandaag speciaal hele lekkere koffie. Dus kom vooral dat kopje koffie halen in, uh, in de zon. En voor kinderen heb er alleen op. op. Suikerspinnen, ja, ja, je hebt er alleen op. Uh, en we hebben suikerspinnen. Dus, um, uh, en daarnaast hebben we ons winkeltje uitgesteld. Uh, zijn er video's en films te bekijken van, uh, van ons reddingswerk? En kun je je uiteraard inschrijven als donateur en meevaren. En als je al donat als als donateur bent, kun je sowieso meevaren. Ja, want ik zag wel iets moois. Donateur zijn is meevaren. Ja. Meevaren is donateur worden. Ja, juist. Dat is mooi, hè? Ja, ja dat klopt. Zo, uh, zo ja. doen we dat. Ja. En hoe uh, weten de mensen dit? Dit is, heeft in de kranten gestaan en dit is allemaal al verspreid. Ja. Want uh, tot hoe laat kunnen de mensen vandaag deze kant op komen? Tot vier uur uh, varen, we. varen we. Dus dan zou ik in ieder geval voor drieën, uh, als je mee wil varen, voor drieën je aanmelden in ons uh, boothuis om een uh, kaartje te bemachtigen. Ja, Oké, okay. okay, nou dan, uh, dat is wel mooi, want dan moeten ze hier even naartoe komen naar het boothuis en daarna kunnen ze naar het strand. Ja, klopt. En daar staan ook weer allerlei mensen te wachten. Er staan al, ook allemaal vrijwilligers te wachten die even een safety briefing geven, veiligheid uh, uh, Renningsfesten omdoen. Reddingsvesten, ja. En uh, dan uh, ga je de zee op. Uh, en dan uh, kan je uh, Zandvoort vanuit een andere hoek bekijken. En ter hoogte van waar moeten ze dan. Uh, of lopen dan iemand met ze mee? Uh, ter hoogte van strandtent 6. Oh ja, ja. oké. Okay. Dat is wel goed om te weten, want vorige keer was het natuurlijk bij iets mee, bij Cosmico. Ja, dus, ja. Nu, ja, dus uh, ja, dat is, dus is nu even veranderd. Toe. Dus toen werd het boothuis verbouwd. Uh, dus toen konden we niet hier vandaan. Uh, hè. Dan konden we ook geen rondleidingen geven hier beneden. Uh, en dat kan nu wel weer. Dus we zijn heel blij met, uh, uh, met ons herbouwde en hernieuwde boothuis. Ja, bevalt het? Jazeker. Ja, daar zijn we heel blij mee. Ja, en we hebben uh, eind deze maand ook de heropening daarvan. Dus, uh, oh, heropening. Een groot moment. Ja. Waarom een heropening? Uh, nou ja, omdat we een uh, uh, grote verbouwing hebben gehad. En omdat we nu uh, het boothuis ook een naam hebben, hebben gegeven. Oh, en dat horen we dan. Ja, dat gaan we nog nu niet onthullen. Hé, <laughs> hey, en de nieuwe boot. Vorig jaar was er sprake van, er komt een nieuwe boot. Maar is die er al? Of uh, heeft dat ook met de heropening te maken? Dat heeft nog niet met de heropening te maken. Uh, <laughs> volgend jaar uh, zullen wij een nieuwe reddingboot krijgen. Gisteren hadden wij de kiellegging ervan. Ja, dat vind ik een heel mooi ouderwets Nederlands woord. Of... Dat vind ik dan. Maar dat, dat, dat kiel -leggen. Is ook. Ja. Uh, dat is een soort, uh, soort bijgeloof in de uh, uh, vaart, zeg maar, om een muntje in de kiel te leggen ter bescherming van de boot en haar bemanning. Wauw. Wat voor muntje? Uh, wij hebben in overleg uh, uh, wij hebben een herdenkingsmunt geplaatst uh, die ooit iemand van de plaatscommissie rond de jaren 1900 heeft geplaatst. Ontvangen voor 40 jaar uh, uh, vrijwilligerschap bij de KNRM. Die hebben we zeg maar ter herdenking van uh, oud naar nieuw in de, in de boot geplaatst. Uh, om uh, uh, ook ter herdenken van ja, 200 jaar deden ze het ook. Ja. Op een hele bijzondere manier waren man versaal. En tegenwoordig doen we het met veel meer techniek en veel meer veiligheid omgeven. Maar uh, uh, we doen het in uh, Zandvoort uh, ruim 200 jaar en dat ja, probeer ik daarmee uh, te laten Super bijzonder. Maar wil je dan ook zeggen dat in elke boot, elke nieuwe boot, zit er zo'n symbolisch iets? Zo'n symbolisch muntje? Als ik het goed begrepen heb, in de meeste boten tegenwoordig zit dan zo'n muntje als het station dat uh, ja. wil hebben. Oké, okay. en, en wordt er ook nog een fles tegenaan gegooid? Dat gebeurt volgend jaar tijdens de dopen. Uh, volgens mij geen fles meer tegenaan gooien, alleen maar uitschenken over de ja, tube. dan want... heb je meteen een deuk. Nee, daar is je boot wel bestand voor, maar soms lukt het met een flesstuk gooien niet de eerste keer, de tweede keer. Oh ja. En tegenwoordig uh, wordt de fles ontkurk en dan over de romp uitgeschonken. Ja, en zelf ook dan even proeven. Uh, <laughs> Een heel klein nipje en dan uh, zijn we weer uh, al, omdat we altijd zijn bij zijn. Uh. En even over de leden of de, de donateurs. Is dat, is dat gegroeid afgelopen jaar? Zijn er meer donateurs gekomen? Weet je dat? Nou, we weten in ieder geval dat het 200-jarige uh, bestaan en de viering daarvan heel veel, heel veel bereik heeft opgeleverd. Dus, uh, uh, en we zijn inderdaad ook gegroeid in donateurs. Uh, uh, ja, en dat is, dat is, er is zoveel aandacht geweest voor, uh, voor het feit dat we 200 jaar bestaan. Ja, dat bestaan we landelijk als KNRM zijnde, maar ook als uh, lokaal station. Dus ja, dat is gewoon een heel bijzondere mijlpaal. Ja. Ja. En het aantal vrijwilligers, is dat gegroeid? We hebben zeker aanloop, ja, en dat is wel ontzettend leuk om te merken dat mensen, uh, ja, er is gewoon, er is gewoon echt wel interesse. Ja. Uh, en dat is ook heel fijn, want uh, ja, we hebben altijd uh, nieuwe bemanningsleden nodig. Ja, want ik vroeg net aan de jongste die hier rondloopt. Uh, ben je nog steeds de jongste vrijwilliger? En volgens mij is hij dat nog steeds. Dus is niet... Hij is de jongste, maar niet uh, de laatste binnengekomen, zeg maar. Oh, dus okay. dat, is, uh, dat is een verschil. Dat is ja. een verschil. Oh, maar dat is hartstikke goed. Ja. En uh, ik zie ook, al, wij staan natuurlijk nu hoog. We kunnen zo lekker even het boothuis inkijken. Ja. En er is toch wel aanloop. En uh, wat doen die mensen daar die nu uh, aankomen rijden? met? Uh, wat is dat voor een auto, een soort ja, dit, vrachtauto? Ja, dit is de, uh, het kusthulpverleningsvoertuig. En daarmee uh, zijn we eigenlijk uh, de ambulance op het strand... Uh. Uh, uh, en nu komen de mensen die net op de boot zijn geweest, die komen uh, terug. Althans, ik zie een aantal nou, mensen die net meegevaren zijn, uh, die worden teruggebracht met, uh, met het kusthulpverleningsvoertuig nou. Dat doen we niet de hele dag. Ook. Nee, gewoon zo. <laughs> <laughs> Dit is even speciaal. Dit is een uitzondering. Is een uitzondering. Ja. Maar die mevrouw komt echt helemaal blij uit die, uh, <laughs> ja. die vrachtauto. Volgens mij vond ze het heel erg leuk. Ja. Ik denk dat ze nog een keer gaat. <laughs> en ik zie hier een prachtige foto staan van een vrouw. Wie is dat? Is dat een, uh, deze mevrouw? Die hier dat is de naamgeving van onze huidige reddingboot. Dat is mevrouw Annie Pauwissen. Oh, ja. Was de zandvoort uh, die uh, na overlijden enorme geld had achtergelaten oh. om de reddingboot te bouwen. In, uh, ik denk dat die in 1994 gebouwd is. Dus in januari 1995 is hij hier toen uh, gedoopt. Die ja, rupstation ja, nee, tussen ja. 30 jaar geleden. Ja, mooie foto. Het lijkt bijna een... Uh, Zo'n Amerikaanse zangeres. Ja, <laughs> zo'n ja, zo soort foto is ja, het. Nou, uh, Trouwens, sowieso is het heel mooi om te komen kijken. Want de foto's die in het museum stonden... een tijdje geleden met die prachtige ja. expositie... Ja. die hangen nu hier. De Redders op zee. De Redders op zee. En die ja. zijn hier opgehangen. Het is echt heel erg mooi hoe dat, uh, hoe dat gedaan is. En ook een, echt een eer voor iedereen die zich zo inzet. En is dit gebouw nu ook... heeft het ook high-tech foefjes... Uh, of, uh, want ik zie daar al een scherm. En, uh, uh, is er daarin iets veranderd? Is het een heel veel stuk meer moderner geworden? We zijn moderner geworden. We zijn duurzamer geworden. Uh, we hebben uh, aan de zuidzijde een heel vlak vol uh, zonnepanelen. Ja. Uh, we, kan, we zijn duurzamer gaan rijden met onze voertuigen. Zowel de bootwagen als de ja. kusthulpverleningstruck. Ja. Uh, volgend jaar met de nieuwe boot gaat de boot ook duurzamer waren. En gaan we weg? Zijn we wel op zoek naar een duurzamere samenleving en organisatie? Ja, goed. Hoe kan een boot duurzamer varen? Ook met zonnepanelen? Of... Uh, zover zijn we nog niet, maar wel door een biobrandstof te gaan gebruiken waar ja. veel minder emissie uh, zit. Dus uh, veel beter voor het milieu. Ja, kost minder emissie. HVO 100. Dus, wauw. Ja. Geldt dit ook voor de enorme grote. ...vrachtschipboten die ook zoveel uitstoot hebben. Helaas uh... nee, zijn we daar nog niet. Nee hè? Nee. Nee, en de cruiseschepen. Volgens mij zijn dat hele grote vervuilers ook. Maar, hoeveel mensen hebben jullie vorig jaar kunnen redden? Is daar ook een... Uh... Ik zag net iets in het filmpje. Hoeveel... Want ik zag wel heel vaak uitgebruiden. Meer dan 2000 keer... De uh, KRM uh, landelijk. Uh, oh dat is landelijk. Dat oh, landelijk. Gelukkig hebben we dat niet nee, hier op Nee, ik denk Zondag. al, dat is best vaak. Want dan uh, uh, uh, belast ja, ik waar. mijn uh, vrijwilligers. En uh, uh, dan zouden hun werkgevers op hun achterste benen staan. Want ja, ja, iedereen de werkgevers ook. Ja. Uh, laten ook hun werknemers gaan om uh, hier op te komen bij een alarmering. Uh, uh, vorig jaar zijn we volgens mij uh, plus 30 keer uh, uitgevaren voor een alarmering. En hebben diverse mensen gereden gered. En in zo'n begonnen, is dus eigenlijk niks aan de hand. Maar ik kreeg toch een Almere in binnen. Ja. ja, want vandaag kan er natuurlijk ook iets gebeuren. Alhoewel het er erg rustig uitziet. Uh, Hoe laat ik dan? Stellen, uh, de 20 jaar bij de KNRM zegt van onder alle omstandigheden er kan iets gebeuren. Want er kan bewijs van iemand van achter het windmolenpark van een schip opvallen. Oh, ja. En dan uh, uh, uh, zijn wij er ook om te helpen. Dan zullen wij zo snel ook onze gasten van boord afhalen. Ik wou net zeggen. Die gaan dan ook mee. Uh, dat kan niet zijn. We hebben een paar jaar geleden wel eens een actie uitgevoerd. Dat was hier onder de kust toevallig. Waar, uh, zou iemand in nood zijn. Toen dus zijn we maar gelijk met onze gasten en al die kant opgevaren, maar het, uiteindelijk was toen niks aan de hand. Maar, dat is ja. op een gegeven moment een afweging wat je maakt van uh, ja. hoe urgent is het. Ja. Uh, uh, uh, want uh, het afstappen van mensen kost ook weer tijd. En ja. tijd kan er wel een mensleven redden. Dat ja. is zeker. En uh, dat is natuurlijk constant uh, afweging maken, hè? Dat is uh, continu het uh, geval. Uh, ook al gaat het piepen niet, maak je ook afwegingen over je uh, indelingen. Ja. Je kijkt continu naar het weer, uh, omstandigheden. Uh, daarom is iedere dag eigenlijk een steentje kijken uh, ook belangrijk. van Hoe uh, lopen de banken? Hoe uh, is veel golven? Ja. En uh, wat zou ik wel kunnen? En met name ook wat belangrijk is, wat kan ik niet? Hoe is het eigenlijk met de samenwerking tussen alle andere reddingsbrigades, alle andere reddingsmaatschappijen? Uh, de samenwerking is uh, goed te noemen. We oefenen wel eens met andere reddingsstations. Uh, we oefenen ook met de plaatselijke reddingsgade. Dat uh, doen we ook uh, met redingsgade Bloemendaal. Er is een uh, best goed contact. Sommige vrijwilligers van ons zijn ook vrijwilliger bij de reddingsgade. dus dat zorgt ook voor een betere afstemming en samenwerking. Ja, nou oh, goed hoor. Nou, dat uh, nou, nou, klinkt ja, allemaal goed. Het, uh, ja, zeker. En, uh, dan moet je ook eventjes naar dat uh, speciale pak kijken. Dat, dat overlevingspak. Dat wil ik wel even zien. Nou, heel kort. Heel kort, want... Uh, ja, maar dan moeten we naar beneden lopen, hoor. Oh. Dan, uh, maar ja, als jullie nog tijd hebben, dan kunnen we dat. Nou, misschien, nog... uh, misschien over een minuut of tien of zo. Uh, twaalf. Oh. Dat, dat we hier nog even bellen. Net voor het ik nieuws. Het ja, want we gaan even praten. Oh. Onze volgende, onze volgende gast is alweer klaar. Da en dat is uh, Geert Seijsema. Geert Seijsema van de Camping Zandervoerder. Welkom. Dank je. Ja, je bent hier niet voor de eerste keer, Nee, Ik denk wel een keer of vier, vijf. Ja, vaste gast. En Waarschijnlijk en ook, niet voor de laatste keer. Denk ik nee, ook niet. Maar het was altijd uh, vol vuur. Ja. Maar jullie kregen 30 april toch alleen om enorme dreun te verwerken. De rechter uh, sprak uit, het uh, was de uitspraak, dat jullie per elektroon moeten vertrekken. Ja, verloren zeggen ze daar. Ja, en, en, nou, de rechtszaak verloren, ja. dat is ja, ja. wel overstrijdbaar. En ik zeg dan, nou, verloren maar niet verslagen. Uh -huh. Want, uh, nou, we hebben het hele proces goed bestudeerd. En er zitten genoeg aanknopingspunten in voor een hoge beroepszaak. Ja, hoe hebben, hoe hebben jullie die, die uitspraak trouwens... Uh, Zeer teleurgesteld. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar nu u allemaal bij elkaar, of... Uh... Nou, ik uh, was aan het werk, dus uh, ik kreeg me via de app binnen, wat uh, andere mensen ook. En, uh, nou, er waren al wat mensen op de camping, dus eigenlijk toen het bekend werd, uh, was het telefoon ja, nee, nee, dat de telefoon non-stop. Dan iedereen ja. aan de telefoon, ja. want iedereen ja. is in paniek. Er staat een dwangsom in uh, van 500 euro per dag niet weggaan. Tot, dus, mag, ja. tot maximaal je 50 dus. 50 maar 50.000? Dat maakt je maar 50.000. is per persoon. Hè. <laughs> ja, per persoon. Oké, ik wil het nooit worden. Ik, ik nee. had zo'n idee, zo'n rechter dat aan doet, uh -huh. er dus zitten daar 80 mensen in een zaal, dan kan je toch wel enig idee uh -huh. hebben als rechter van wat voor mensen daar zitten. Ja. Jullie zeiden vooraf, uh, die vergunning is er nog niet afgegeven. Ja, hè? Klopt. Dat was eigenlijk het sterke punt. Ja. Maar uh, waarom ging die rechter daar niet in mee? Nou, die rechter die hebben eigenlijk een glazen bol. Dus wat die rechter doet, die, die kijkt naar de toekomst. Wat ja, maar die, heel, hij, heel is bijzonder is, want hij moet gewoon kijken naar de toetsingsdatum. En die was 24 maart vorig uh -huh. jaar. En de advocaat van uh, Kenner met die zegt daar ook gewoon tegen de rechter... omdat hij de vraag stelt, hoe staat het ervoor met die vergunningen? Dan uh, zegt zij, van, nou, die krijgen we binnen nu twee à drie weken. We hebben goed overleg met de gemeente daarover. Dus uh, ja, die komen wel. Dus hij schrijft ook gewoon in zijn uh, vonnis dat hij dat wel goed ziet komen. Oh, ja, ja. Maar dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, want dat het is het heel gaat bijzonder, over de opzetdatum. Ja. En dat was vorige 24 Echt. maart. En toen was het plan niet concreet en uitvoerbaar. En dat is het nog niet. Want ik loop hier net tegen Jan-Jaap de Kloeten aan de wethouder. Uh -huh. Die hebt het in zijn portefeuille. Die was enigszins ook verbaasd over deze uitslag. En mede over het hele stikstofbeleid... wat er op dit moment speelt. Mm -hmm. Omdat zelfs uh, het Rijk daar nog niet uit is. Nee, nee. En, een, en de gemeente ook niet. Mm -hmm. En de provincie ook niet. Dus... Heel bijzonder. Dus ja. Uh, ja, daar komt wel een vervolg aan. Ook met de gemeente natuurlijk. Ja, uiteraard. Nee, logisch. En uh, nu gaan jullie naar de spoedbehandeling voor, ja, Amsterdam voor de Amsterdamse ja. ja, we gaan nu in hoger beroep. We komen uh, met drie rechters te zitten. Dus dat ziet er nou over het algemeen wel wat anders uit. Het is in Amsterdam, gaan we dat doen. Ja, we hebben het stuk uh, afgelopen twee weken goed bestudeerd. En er zitten uh -huh. voldoende aanknopingspunten in waarin wij zeggen van uh, die zaak gaan we wel winnen. Ja, want jullie hebben ook advocaten, neem ik, uh, aan erop zitten. Of we ja, een we, nou we hebben afgelopen week nog wat, uh, want we gaan inderdaad ook gewoon met getuigexperts werken. Uh -huh. Die gaan we oproepen ja, over een uh, geohydrologisch onderzoek wat er plaats moet vinden voor de feiten uh -huh. die daar gebouwd uh -huh. moet worden. Tijdens de rechtszaak vroeg de rechter daar iets over omdat... een bomen in de vijver stonden die uh -huh. niet gekapt mogen worden, dus die uh, afgewezen kapvergunning. En toen zei die advocaat, nou, maar dan gaan we de vijver gewoon een beetje verplaatsen. Yeah, yeah. Ja, ik bedoel, dat is een vijver... niet uh -huh. zo groot als het Badhuisplein. En die willen ze gaan verplaatsen. <lacht> dan, volgens mij moet je daar gewoon een heel nieuw plan in opzetten. Ja, vijver. dat ja. lijkt mij ook. Ja. Ja. Ja. Wat, wat, wat, wat, zei, wat zei de Klot trouwens over uh, die vergunning? Ik bedoel, de, de gemeente moet die vergunning verstrekken. Of de uh, ODI-Mond? Ja, nou, tegen... Nou, de ODI-Mond is natuurlijk gewoon het adviesorgaan Ja, ja. En die geeft advies ja. aan de gemeente. En, ja, wat, wat mij opvalt is dat ik heb al eerder een gesprek gehad met de gemeente... en Jan-Jaap heb het nu in zijn portefeuille en die gaf toen aan... dat hij toch wel op die vergunningen ook ging zitten. Uh -huh. Maar dat hier staat dat de gemeente vindt dat er vergunningloos gebouwd mag worden. Ja. Ja, dat vindt de gemeente helemaal niet. Dat heeft Hendricks ook al nee, gewoon in een nee, raadsvergadering nee. gezegd. Zodra ze een bouwvergunning uh -huh. aan gaan vragen, ga ik die weigeren. Ja. Nou ja, en, en dat geeft de nieuwe wethouder geeft dat ook aan... Maar als je, hoe je dat interpreteert, dan zou daar staan dat de gemeente vindt dat de vergunningloze gebaat mag worden. Maar dat huh. vindt de gemeente helemaal niet. Ja. Maar het is wel heel vreemd dat die rechter dat, dat, dat niet weet. Nee, nou, maar ik had, het deze, had het idee dat deze rechter daar niet zo mee bezig zijn? Hij nee? nee? staat meer op de stoel van. Nou, die mensen zijn al vier jaar bezig. Het is nou mooi geweest ja. en, en die ondernemers ook wel sneu voor hem. Dus ja. laten we hem maar doorpakken ja. en maar af op 1 oktober. Ja. Het was net of dat hij ons een cadeautje gaf dat we dit seizoen nog mochten blijven staan. Maar dat is helemaal niet waar we daarvoor zitten. Mm -hmm. We zitten daar niet voor één seizoen. We zitten daar gewoon feitelijk of de plannen concreet en uitvoerbaar zijn en of je daar mag bouwen. En In het bestemmingsplan staat gewoon klip en klaar dat je daar niet mag bouwen. Ja. Dus ja. dat gaat ook niet gebeuren. Kijk, en Ze hebben het dan steeds over chalets En die gaan ze plaatsen. Nee, het is niet plaatsen. Het is bouwen. Het is prefab. 250, Ja, over de 300 hand. Sorry. Over de 300. Over de 300, staat, 300 ja. gaan er komen. Ik vind ook dat de bewoners aan de Zandvoortslaan... een beetje gewoon op de reservebank gezet ja. worden. Die worden ja. niet echt serieus genomen. Die mensen die, hebben, die wonen daar... Uh, die hebben allemaal uh, mooie huizen. Dat is allemaal gewoon op de zandplaat gebouwd. Uh, uh, uh. Wat gaat er gebeuren? Is daar een vijver gebouwd wat van drie meter of diepe? Want ze willen het op gaan hogen met... Yeah. Uh, een, een, nou, ik geloof 1,50 meter vijftig of zo. En dan komt er een bepaalde druk op. Dat gaat wat doen met het grondwater. Staan die huizen dan straks op de Zandvoortse Laan? Want dan ja. drijven die gewoon weg. De, ja. Dus het hydrologisch onderzoek wat er gedaan is... Ja, dat is gewoon echt minimaal. Nou, uh. Dat is hetzelfde als wij vandaag naar een zwembad toe gaan. En zijn uh. vinger erin steken. Zich, het water is nat. Ja, ja, ja, ja. ja. Hey, jullie staan er nog met hoeveel? Uh... Kleine honderd. Kleine, kleine, kleine honderd. Is het geen oplossing dat uh, er een ruimte op, op dat terrein wordt gevonden. om die honderd mensen te helpen? Zoals jullie dan. Nou ja, en, en daarnaast uh, dan. Uh, nou ja, kijk, dan komen we bij het feit. Uh, dat. En er is al zo gesproken in het verleden. maar. Kijk, wat hun willen, zwart-wit gezien mag dat niet. Mm -hmm. Dus wij strijden er nu een paar jaar voor dat in het bestemmingsplan ook staat dat er niet gebouwd mag worden. Het mag niet. Mm -hmm. En ik zou het wel echt heel raar vinden, ook vanuit ons kant, dat ze hun zeggen: van, Nou, als je ophoudt met strijden ja, dan, en met ons uh, meegaat, dan mogen jullie blijven staan en ja, ja, ja, dan gaan ja. wij daar bouwen. Uh -huh. Dat vind ik wel een beetje ja. eigenbelang. En ik, ik heb ja. altijd gezegd, ik geloof heel erg in de rechtsstaat. Ik geloof ik in de integriteit van de gemeente ja, ja. Uh, en de provincie. Dus je mag daar niet bouwen. En dat is gewoon het standpunt. Uh -huh. ja. En exact. dat gaan jullie ook uh, in Amsterdam... Uh... Dat gaan we in Amsterdam ook gewoon... Uh, nee, wat we in ieder geval in Amsterdam gaan bestrijden... dat is het vonnis wat de rechter uitgesproken heeft... Uh, dat wij per 1 oktober eraf moeten. Uh -huh. Want waar het om gaat het is de paaldatum 24 maart... 2024 ja. En toen was het plan niet concreet en uitvoerend. En vandaag is het er nog niet, want de vergunningen zijn er nog niet. Nee. Want ik vraag het net aan de wethouder en die zegt gewoon tegen mij... nee, dat, ja, dat is niet ja, zo. Ja. Dus de, ook de glazen bol van de rechter is aardig vertroebeld op dit moment. Ja, dat ja. wil ja. ja. Maar waarom gaan jullie naar Amsterdam, want die, die, die uitspraak was in Haarlem? Ja, omdat wij meer vertrouwen hebben in... Uh... Maar, maar is, ja, is, niet enorm... ja. <laughs> is het niet enorm begrotelijk, zo'n zo, zo zo uh, hoge beroep? Ja, maar kijk... We worden natuurlijk continu op kosten gejaagd. En we hebben vorig jaar een crowdfundingactie gestart ja. En zijn er zijn wat centjes binnengekomen. Ook van heel veel ondernemers uit Zandvoort. Daar ben ik ze nog dankbaar voor. Die staan echt achter ons. Maar het is ook gewoon wel een beetje ons doodbloeden. Dus ja. Ik bedoel, voor volgend jaar hebben ze alweer opgezegd. Dus er moet uiteindelijk ook gewoon een keer een beslissing komen. En kijk, ik heb ook al een paar keer Desmo's moeten we dan maar met de gemeente naar de rechter mm. toe... om een uitspraak te doen van... hoe zit het nou precies? Want we blijven nu een beetje in het midden zitten... dat de gemeente zegt ja. van... Ja, het mag niet. De advocaat zegt, de gemeente zegt tegen ons dat het wel mag. Ja, het uh, mag zonder vergunningen gebouwd worden. De gemeente zegt tegen ons, dat hebben we niet gezegd. Dus misschien moeten we ook gewoon maar met de, met de gemeente naar de ja, rechter. Maar ja. dat is op zich natuurlijk, als burger voelt dat heel raar aan. Ja, ja, dat jij ja. met de gemeente een rechtszaak gaat voeren. Want ja. je verwacht gewoon dat daar mensen zitten die kennis en kunde hebben. En uh -huh. desnoods. Uh, integere mensen of onafhankelijke mensen inhuren om dit te bestuderen. Hmm, doen. Maar ja, dat is geen antwoord op mijn vraag. <laughs> Hoe begrotelijk het is. Ja, het is heel begrotelijk. En dat is ja. toch steeds te doen voor jullie? Ja, ja nou... Kijk, het, het wordt wel heel lastig. Moet ja, moet wel, ja. ja, wel lastig. eerlijk lastig. Nieuwe crowdfunding actie? Uh, ja, gaan we wel doen. Gaan ja. we wel doen. En kijk, ja. waar ik mee begon verloren... maar niet uh, uitgestreden. Nee. Kijk verslagen. Wij gaan wel door. En iedereen is gemotiveerd... Mm -hmm. ook om door te gaan. En die honderd mensen die er staan... die gaan ook echt niet weg. Die blijven ook wel staan. En dat zal hoogheid iemand afvloeien... qua leeftijd ja. dat niet meer op kan brengen. Maar wat er nu staat, blijft staan. Dus we zijn heel strijdbaar. En uiteindelijk... geloof ik ook gewoon, dat zei ik net ook tegen Jan-Jaap... ergens is een stip op de horizon... en dan blijft het een camping. De parel van Zandvoort wil... We'll, uh, in Zandvoort wordt om mijn gevoel te veel naar de verkeerde dingen gekeken. En er is een heel toeristische visie geschreven. Bijstelotel. Als, uh, als rode draad nee. gaat daar de formule 1 doorheen. Ja, ja dat is volgend jaar afgelopen. Ja. Dan is, en die komt niet meer terug. Nee. Nee? Dat gaat gewoon naar landen... toe die mm -hmm. gewoon echt veel meer geld hebben. Ja. En dat geldmiddelen komt, het is gewoon een cash cow. Mm -hmm. En dat heeft niks met dat wij niet een mooi circuit hebben... ...want we hebben een van de mooiste circuits mm. in de wereld... Goed georganiseerd allemaal, maar het gaat gewoon om geld. Ja. Dus dat gaat niet door. Hmm. Dus diversiteit en recreatie in de gemeente Zandvoort is gewoon essentieel. Ik bedoel, het dorp wordt er niet, niet leuker op als ik uh, mm -hmm. op zaterdagmiddag naar binnen loop. Ja. Dus het, het, het wordt echt stil. En dat is jammer, want heel veel van die campings die hier in Zandvoort lagen... die mensen waren allemaal in het dorp. Als jij naar een Grand Dorado of een droom het, of hoe het ook maar heet. Droomparken. Droomparken ja. gaat, die mensen nemen thuis met boodschappen mee. En die blijven op dat park, die gaan er niet uit. Uh -huh. Die komen hier niet in het ja. dorp. Ik ga, ik ga straks het dorp in om boodschappen te doen. Ja, ja, ja, ja. Jullie hadden wel een kleine overwinning door die uh, uh, bomenkap. Die uh, Ja, uh, ja nou, dat zei Jan-Jaap ook. hè uh, Daar is hij vol gaan liggen. Dus kijk ik denk ook gewoon dat de gemeente daar gewoon wel in, te hmm. in tegen naar hmm. kijkt. En probeert te doen wat, wat hoort is, binnen ja. de wet- en regelgeving... Uh -huh. Alleen we hebben daar wel met een paar advocaten te maken die lullen banaan recht. Hè? Dat is ja, gewoon onvoorstelbaar. Ja, ja. Dan zit je ja. gewoon echt met kromme meteen in die rechtszaak. Dat ja. die mensen allemaal ja. bezig zijn. Dat je denkt, hoe durf je dat? Hebben jullie rechtstreeks contact eigenlijk met, met zeg maar, de investeerders? In de... nee, nee, want we weten niet wie het zijn. Nee, kijk, maar ze zijn hier niet met die rechtszaak dan? Nou, dat zijn advocaten en woorden. Ja, dus, ja, ja, ja Kijk, ja, ja. Eh, wat zeg maar, bijzonder daaraan is, is dat wat wij dan weten is dat. De investeerders van het uh, Badhuisplein en uh, de Watertoren ook investeren in de camping. Dus dat is één groep. Ja. Ja. Dus als je het dan over diversiteit hebt in uh, Zandvoort, diversiteit over recreëren... hebben ze ook weinig diversiteit nee, in nee. projectontwikkelaars. Ik dacht dat, jij, dat juist, zij juist dat we, overkocht we hadden aan een nog grotere partij. Nou, maar die Toch? zitten er allemaal in. Tenminste, jo. dat is wat Badhuisplein ja, en alles, ja. het ja. Dat schijnt er allemaal met Mee te maken. Nee, hebben. nee, oké. Okay, dus nee. Maar wij, wij krijgen onze vinger niet achter. Want op dat adres nee, dat begrijp ik, staan dat 71 nee. BV's in Ja, te ja, ja. Dat kun je nagaan. Ja, dat is uh, moeilijk uh, uit te zoeken wie ze het allemaal zijn, natuurlijk. Dat komen we ook niet achter. Ja. Want het is een rustcomponent. Ja. Wanneer komt die rechtszaak, gaat die rechtszaak beginnen? Denk ik ja, nou? wij hopen ergens wel uh, gewoon augustus of zo. Augustus. Ja. ja, en het is, wordt een spoedprocedure. Ja. Dus dat gaat uh, vrij vlot. En dan ja. krijg je ook sneller uitspraak. Dus eind augustus wordt duidelijker uh, wat er gaat gebeuren. Ja, ik hoop toch wel ergens eind augustus. Ja, want dan schiet je ook al dicht tegen 1 oktober aan, natuurlijk. dan zitten we dicht tegen 1 ja. oktober aan. Uh, we hebben de eerste mensen, hebben ik al bij de Caravan ja. gehad, die zegt: Ik ga echt niet weg. Ik nagel om me vast aan mijn ja. Caravan. Nee, ja. dat willen we ook niet, want de winter nee. komt er ook aan. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, goed. Ik wens ja. jullie uh, heel veel succes. Dank je wel. We hopen je wel nog een keer de uitmogen ja. mogen na de uitspraak. Ja, ja zeker. Ja, ja. Maar tussendoor mag ook nog wel, want er zal nog wel het een en ander ja, gebeuren. 26 maart zijn we in... Tweede kamer. Oh, ook dus gaan we nog. Oké. Okay. Dus, okay. uh, gaat goed. allemaal gewoon door. Nou, Hartelijk door. bedankt, uh, geert, en uh, heel veel succes, heel veel Fijne zaterdag. Okay. Goed, uh, ja. Misschien hebben we nog. Uh, nee, dat, dat, voor het nieuws niet meer. Nee, oké. Okay, uh, we tot, gaan Carina zo, zo uh, bellen. Direct na, na, het, na het nieuws. Direct ja. ja. ja. Misschien ja. nog een klein mistjeje tot de uh, tot de uh, tot nou, 11, Dat zal niet meer lukken.